1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Vijf doden bij busongeluk in België. Staatssecretaris Zelstra verwacht toch extra bezuinigingen. En Ethiopiër Ragassa Windmarathon Rotterdam. Het weer vanuit het zuiden steeds meer zon. Het is erg zacht, met maxima tussen de 16 en 22 graden. Morgen minder zon en er vallen een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Bij Antwerpen zijn vanochtend vroeg vijf doden gevallen... bij een busongeluk op de E34. Burgemeester Hofmans van Rans, de plaats waar het gebeurde... gaf zojuist een persconferentie met het laatste nieuws. Wij hebben uh, spijtig genoeg moeten vaststellen... dat er vijf mensen overleden zijn. Dat er uh, vijf mensen nog zeer ernstig gewond zijn. Waarvan twee zelfs levensbedreigend... Er zijn dan ook nog twee minder zwaar gewonden en zeven lichtgekwetsten. Totaal dus veertien gewonden en vijf doden. Wat verder met correspondent Joris van Poppel. Joris, wat is er misgegaan? Dat is nog onduidelijk. Het is het ongeluk. is vanmorgen om half zeven gebeurd. en Die bus is net voor een brug bij Antwerpen van een helling afgereden. Zes meter stijl naar beneden. Waar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Er zijn ook geen remsporen gevonden op het eerste gezicht. Ja, dat zou erop kunnen wijzen dat de is in slaap gevallen bijvoorbeeld. Maar misschien was er ook een technisch mankement. Dat wordt op dit moment uitgezocht door het parket in Antwerpen. En wie zaten er in die bus? Het was een Poolse bus met leerlingen uit Rusland, een dertigtal jongeren tussen de 15 en de 20. Ze kwamen uit Wolgograd in Rusland en waren op weg naar uh, Parijs. Leerlingen van drie verschillende scholen, ze waren een soort Europese rondreisje aan het maken. Ze kwamen nu net uit Berlijn en waren dus op weg naar het zuiden, naar Parijs, toen het misging in Antwerpen. Het is dus nog gissen naar de oorzaak, maar onderzoek natuurlijk in volle gang. Ja, natuurlijk. Het onderzoek is bezig. Niet alleen op de plek van het ongeluk zelf. Maar ook de leerlingen, de jongeren en de begeleiders die het hebben overleefd... die worden ondervraagd ook door het pakket om te achterhalen... of ze misschien iets is opgevallen, als ze dat nog weten, net voordat het ongeluk gebeurde. Dat onderzoek vindt plaats allemaal in brandweerkazernes... waar een grote brandweerkazerne en een gemeentehuis... waar een coördinatiecentrum is opgericht. En daar wordt geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen en om natuurlijk contact te leggen met het thuisfront en te kijken hoe de jongeren zo snel mogelijk terug kunnen naar Rusland. Correspondent Joris van Poppel. VVD fractievoorzitter Zelstra verwachtte dat er in september toch extra moet worden bezuinigd. De afspraak uit het sociaal akkoord van afgelopen week om voorlopig af te zien van de 4,3 miljard euro extra bezuinigingen vindt Zelstra een beetje een gekke constructie. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag.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 Op een congres in Berlijn wordt vandaag de eerste anti-Europa partij van Duitsland gelanceerd. De anti euro partij moet ik eigenlijk zeggen, want die heet Alternative für Deutschland. Alternatieve für Deutschland. Ik ga meteen op de Engelse tour.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 Bij een brand in een hotel in China zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Volgens staatsmedia zijn er zo'n vijftig gewonden... van wie enkele er slecht aan toe zijn. De brand brak uit in een internetcafé onder het hotel in de stad Changyang... in het midden van China. In het hotel waren op dat moment veel mensen nog aan het slapen. 42 van de 50 kamers waren bezet, zegt de brandweer. Oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In China is het vaak droevig gesteld... met het naleven van de regels voor brandveiligheid, mede door corruptie. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft op de dag van de heropening gisteren zo'n 20.000 bezoekers getrokken. Het museum hield rekening met 30.000, maar volgens een woordvoerder bleven mensen wat langer binnen dan gedacht, waardoor het aantal niet werd gehaald. Renovatie en verbouwing van het museum heeft bijna 10 jaar geduurd. Op dag 1 konden mensen gisteren gratis het museum bezoeken. Directeur Wim Pijbus hoopt dat het vernieuwde Rijksmuseum jaarlijks richting 2 miljoen bezoekers trekt en misschien wel meer. Van de mensen die hebben meegewerkt aan een onderzoek naar tekenbeten... heeft bijna 3% de ziekte van Lyme. Dat is de conclusie na eenjaartekenradar.nl. Een website die het RIVM heeft opgezet met de Wageningen Universiteit. Mensen stuurden een teken in nadat ze waren gebeten. Het onderzoek is het grootste ter wereld naar de oorzaken van de ziekte van Lyme. De komende tijd wordt onder meer onderzocht of gebruik van antibiotica... na een tekenbeet zinvol is, zegt de bioloog Arnold van Vliet... We zien nu dat 3% van de mensen die een tekenbeet heeft gehad ook ziek wordt. De ziekte van Lyme krijgt. We willen gaan kijken van als je nou eenmalig antibiotica neemt direct naar een tekenbeet. Of je daarmee het aantal ziektegevallen omlaag brengt. En kijken wat de nadelen zijn van ook het gebruik van antibiotica. Want daar zitten natuurlijk ook allerlei nadelen aan van verhoogde resistentie tegen allerlei andere ziektes.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 In de Europese Unie zijn steeds meer mensen slachtoffer van mensenhandel, staat in een EU-rapport dat in handen is van de Duitse krant Die Welt. Het is voor het eerst dat Europa het aantal gevallen van mensenhandel in kaart heeft gebracht. In 2008 waren er in de EU ruim 6300 slachtoffers, twee jaar later waren het er ruim 9500. Aantal veroordelingen voor mensenhandel daalde juist. Sport. In de eredivisie wordt gespeeld de wedstrijd tussen Heerenveen en hekkensluiter Willem II, Henk Kok. Heerenveen deed het afgelopen tijd zo, zo goed. Hè? Eh, vorige week werd het dan weliswaar verloren van Groningen. Daar werd even de zegereeks eh, tot stilstand gebracht. Maar nu staan ze weer achter en dan tegen de hekkensluiter. Ja, tegen de herkensluiter nog wel Willem 2. Dat is een echte, echte verrassing. Maar ik vind de voorsprong van Willem 2 volkomen verdiend. Herenveen loopt blamlendigse spelen. De verdediging treedt apathisch op. Willem 2 heeft een viertal kansen weten te creëren. goede kansen. En uit één daarvan heeft Tippel van afstand net buiten een 16 meter gebied... heeft hij weten te scoren. En Willem 2 mag dan hoofdzakelijk verdedigen tegen Herenveen, Maar Herenveen heeft nog geen echte kansen weten af te dwingen. En het spel van Willem 2 is gebaseerd op het overslaan van het middenveld. Snel Dimitri Janders, dat is een hele snelle jongen aan de rechterkant aanspelen. En in het punt van de aanval staat Joachim. En Joachim is een behoorlijke kopper. En Heusje speelt aan de linkerkant, dat is een handige jongen. Met andere woorden, op basis van deze wedstrijd... begrijp ik niet dat Willem II onderaan staat... en bijna zeker de zekere de degenerant is. Rechtsrace gaat degraderen naar de Eerste Divisie. Ja, het is wel uh, ja, heel verrassend dat Willem II hier staat met 1-0. Maar nogmaals, volkomen verdiend. Gaan we naar Zuid-Limburg. Wielerklassieker, de Amstel Goldrace is aan de gang. Gio Lippens... Een grote favoriet natuurlijk, zeker ook weer de afgelopen woensdag in de Brabants Rapel. Peter Sagan. Heb jij hem al weten te vinden in het peloton? Ja, hij zit gewoon lekker rustig in het peloton natuurlijk. Al die ploegmaatsen bij hem. De ploegmaats van Cannondale, dat is de Italiaanse ploeg waarvoor hij rijdt. Ja, en Peter Sagan, de grote favoriet natuurlijk voor deze Amstel Gold Race, Won afgelopen woensdag al met overmacht op een onvoorstelbaar dominante manier. Want die, de Brabantse Pijl, een voorbereidingskoers hier op de Amsterdam Gold Race in Vlaanderen is dat... En ja, de manier waarop hij daar reed, gaf toch wel te denken voor deze wedstrijd. Hij deed met de concurrentie wat hij wilde. En als hij gaat winnen, eh, mensen kunnen zich ongetwijfeld nog het Billenknijp-incident ja. herinneren. Eh, van een aantal weken geleden op het podium waar hij de ronde mis, eventjes een kneepje gaf. Eh, nou, daar heeft de organisatie hier wat op bedacht. Ze willen niet zeggen wat, maar er gaat iets gebeuren met Sagan op het moment dat hij de koers hier gaat winnen. Maar goed, zover is het natuurlijk nog lang niet. Ik noemde in het vorige uur al even de favorieten, de medefavorieten, Philippe Wilber, Valverde, Rodriguez, Vuckler, de Nederlanders, misschien Bouke Mollema... Tom te slachten. We gaan het gewoon allemaal straks zien. We hebben nog steeds die kopgroep. Er gebeurt niet heel veel in de wedstrijd. Toch een soort status quo. De voorsprong van de kopgroep... inmiddels tot zeven man aangegroeid... is elf minuten. En dat betekent dat we daar met name... Johan van Summeren natuurlijk... daar kijken we naar Boomlange-Belg uit de Garmin-ploeg. De ploeg ook van Thomas Dekker. Dat is wel interessant. Want die heeft toch ook wel zijn zinnen gezet op deze koers. Niet zo dat hij... ...die hem meteen kan gaan winnen. Maar uh, het is wel een outsider. Het is een renner die uh, in elk geval uh, behoorlijk goed... ...kan aankomen hier in deze klassieker. En het zou mooi zijn als we hem weer eens een keer... ...van voren zagen in een grote wedstrijd. Van Summeren dus zijn ploeggenoot in de ontsnapping. Geen Nederlanders erbij. Verder wel Tim de Trooje, Arthur van Overbergen... ...Alexander Pliushin, Mikkel Asterloza, ...Nicola Vogondi en Klaas Seys. Ook een beller van de Crelan ploeg. Die zitten in die kopgroep, maar voorlopig doet het peloton weinig. Elf minuten is dus het verschil. Ze zijn op dit moment zo'n beetje op het verste punt in het parcours. Bij het Drielandenpunt in Vaals. gaan dan een heel klein lusje maken door uh, België, door Wallonië. En dan komen ze weer terug in Nederland. En dan uh, gaat het echte spektakel beginnen. Nee, de finale is nog ver weg. De Tilo Tilahun Regassa won ruim een half uur geleden de marathon van Rotterdam. Hij kwam na twee uur, 5 minuten en 37 seconden solo over de finish op de Koolsingel. Zijn landgenoot Goutou Feleke werd tweede en de Keniaan Sami Kidwara werd derde. De snelste Nederlander was Koen Raimakers met een achtste plaats. Hij liep geen persoonlijk record, maar kijkt toch tevreden terug. Ik denk dat ik wel weet waar de oorzaak ligt. Ik heb een wat uh, smalle voorbereiding gehad. In december was ik eigenlijk nog een slechte doen.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 Bij de vrouw was de snelste Nederlander Hilda Kibet. Zij werd derde. De Spanjaard Fernando Alonso heeft in de Formule 1... de grote prijs van China gewonnen. De coureur van Ferrari bleef in Shanghai de Finn Räikkönen... en de Brit Hamilton voor. Wereldkampioen Vettel werd vierde... maar de Duitser blijft wel aan de leiding in het klassement van de Formule 1. De Nederlander Guido van der Garde werd in China achttiende... en daarmee laatste. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Zeker vijf doden en een twintigtal gewonden bij een busongeluk in België. Een bus met Russische jongeren raakte bij Antwerpen van de weg. VVD-fractievoorzitter Zelstra verwacht dat er in september... toch extra moet worden bezuinigd. Hij denkt dat het niet lukt om in een paar maanden... zo'n fors begrotingstekort in te lopen... En ik zei het net al, de marathon van Rotterdam is gewonnen door de Ethiopiër Tilahun Ragassa. Hij liep een tijd van 2 uur, 5 minuten en 38 seconden. Een beste Nederlander was Koen Rijmakers op een achtste plaats. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze conferentie. Plak hij hier over de sterren. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast oud-voetballer Ruud Geels. Hij scoorde voor heel veel clubs: PSV, Feyenoord, Ajax, Sparta, NAC, buitenlandse clubs. Een rijke carrière. Vliegende kip Jules van der Wart is op pad. En dat was breaking news. MUZIEK Thatcher, former prime minister of the UK, has passed away. Breaking news met het vervolg, de uitvaart van Margaret Thatcher. Op ons antwoordapparaat. Een vraag over, over die uitvaart. Woensdag live via de NOS te volgen. Waarom? Waarom toch? Vraagt de luisteraar zich af. Moeten we dat allemaal zien? We houden u tussendoor op de hoogte van de voetbalwedstrijd, herenveen Willem II en de ontwikkelingen bij de Amstel Gold Race. Vragen? Deperstribune.nl. twitter Hashtag Perstribune. Op twee uur, de Perstribune. Max. Ruud Geels, goedemiddag. Goedemiddag, Gauvert. Vroeger een topspits, vijf keer topscoren in de Eredivisie. Dan praten we ongeveer over de periode... nou, wat zullen we zeggen, tweede helft jaren 60, eerste deel jaren 70? Is uh... langer, hè? Nee, veel langer nog. Nee, ja, veel langer. Ik heb uh, in totaal 18 jaar betaald ja. voetbal uh, erop zitten. En het gek is, als je uh, dan uh, met mensen praat en zegt Ruud Geel: uh, oh ja, die kopballen, want die vlogen links en rechts in het doel in. Ja, er zijn een paar uh, doelpunten geweest in mijn carrière... die uh, ja, onder andere een doelpunt van het jaar... en uh, die worden nog wel eens teruggedraaid, uh, de laatste tijd, zeg maar. En dan, ja, dan denken de mensen uh, snel dat je alleen maar kan koppen. Ja, maar nog even dat kop. Heb je daar veel op getraind destijds? Hoe ging dat? Hoe, hoe word je nou, zo'n specialist? Ja, heen? nou, ik had, ik had eigenlijk een hele goede sprongkracht. En uh, dat heb ik uh, verder ontwikkeld toen ik uh, bij Telstra kwam. Hadden ze nog van die kopgalligen. En uh, oh, dat ja, had je een soort ik... boksballen boven je hoofd. Ja, ja, precies. En daar kon je, daar kon je ja, heel goed mee timen. En dat is, uh, als ik het goed heb, is dat bij Ajax ook weer terug op de toekomst uh, De zo'n apparaat. Uh, ja. En daar leer, je, daar leer je gewoon heel goed timen en, uh, en koppen. Maar krijg, uh, krijg je dan nooit pijn in je kop van? Ja, maar dat hoort uh, een beetje bij. Maar als, als je hem goed raakt, dan krijg je nooit geen pijn in je en hoofd. goed is. Uh, je moet hem goed op je voorhoofd ja. raken. Ja. Maar als een keeper hem uitschiet, dan wil hij nog wel eens boven, boven op je hoofd komen en dan. Uh, dan, ja, dan kan het misschien wat meer uh, invloed hebben. Ja, en, maar ik hoorde ook dat jij uh, al, al, al bijna sprekend over die kopballen... nou, je zei het ook, hè? er gebeurde natuurlijk veel meer... Uh, waardoor jij kon scoren. Het was niet alleen met het hoofd. Nee, zeer zeker niet. Nee, uh, of het nou links of rechts was. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Rechts liever dan links. Maar links was meer om, uh, ja, om het laatste tikkie te geven, bij wijze van spreken. Omdat je heel veel in het uh, strafschopgebied was. Hm. En uh, dat zegt Piet Keijzer nog steeds. Dat, dat ik een van de spelers ben die het snelste was in de 16 meter. Dat wil zeggen dat je met je voeten heel snel was. En dat je dan altijd eerder was dan je tegenstander. Ja. En uh, ja, dat je dan uh, daardoor veel uh, scoorde. Ja, dat is een talent. Hè? Maar, maar goed, wel, net zo goed als wat je net zei. Van, dat koppen, ja, dat moet je ook oefenen. Heb je dat kunnen perfectioneren? Of hoe gaat nou, dat bij ik, een uh, topscorer? Ja, ik had het natuurlijk wel in me zitten. Mijn vader was uh, hoogspringer. Bij Holland in Haarlem. Bij de vereniging. En uh, ja, ik, heb dat, uh, ik heb dat waarschijnlijk... van. Uh, dat zat in de genen bij mijn vader natuurlijk. Hè. Ja. Dus... Uh, ik denk dat het daar, daar ook, ook mede door komt. Maar je kunt het uh, zeer zeker uh, perfectioneren. En dat is wat ik net verteld heb, het verhaal. En, uh, maar dat wil ook zeggen dat je op de trainingen... Ik ging altijd na de trainingen uh, met uh, twee vleugelspelers... Uh, ging ik nog een kwartiertje voorzetjes laten geven. En uh, dan ging je alles uitproberen nog, laat mm. ik het zo zeggen. Dus elke dag was ik wel bezig met de kop... Hou je dan ook bij, als je zoveel doelpunten maakt... hoeveel het er uiteindelijk in 18 jaar topvoetbal geworden zijn? Ja, nou, uh, het zijn er in totaal... Uh, uh, in de officiële wedstrijden zijn het 605 doelpunten geweest. En uh, die doelpunten heb ik gemaakt in 741 duels. Ongelooflijk. Ja, en uh, ja, toen, uh, toen kwam Romario op een gegeven ogenblik... toen hij gestopt was uh, uh, met, zijn, uh, met zijn carrière... Toen, uh, toen kwam hij naar buiten dat hij dik 1026 kools had gemaakt of zo. En toen. Uh... Toen dacht jij, daar kan ik overheen. <laughs> Ik zei, ja, uh, ja daar, uh, daar moeten we dan maar eens naar kijken of ik, of ik die ook heb. Want hij telde ook ja. zijn strandkaltjes mee. En hoe hij op strand, kwam uh, jij dan uit? Zij, nou, ik kwam op 1026, maar nee, hij kwam net over de duizend. Oh, kijk, dus ja. je hebt Romario nou ook geklopt. Nou, laten we een officiële goal nemen. Een voorbeeld van een zwevende kopbal. Het is Ajax-Veyenoord 1975 en het wordt 3-0. Muren. Geels, ja, schitterende opstoot. Ruud Geels, het is 3-0... Ruud Geels, die is een twaalfde, nee ik moet zeggen zijn elfde treffer van dit seizoen bak. Wat is die sterk in de lucht? Het is 3-0 voor Ajax. Ruud Geels. En ik meen uh, Koen de commentator. Ja zeker. Ja, zeker He, je had de zeker. twee, Herman Kuipel of Koen ja. dat waren uh, ongeveer de mensen. Nou ja, ja precies. Ja. Maar dit was het uh, doelpunt, uh, doelpunt van het jaar geworden. En... Uh, ja, dat was natuurlijk een fantastische voorzet van Gerry Muur, inderdaad. Ja. Het werd 6-0 uh, voor Ajax. Jij ja. maakte vijf goals in die wedstrijd. Ja, ik maakte de ik, vijf. Dus maar de andere hmm. vier maakte ik uh, met mijn voeten. Is dat een persoonlijk hoogtepunt ook geweest? Vijf goals uh, ja, in de toppen? Ja. ja, het was heel jammer ook dat, dat ze een ja. zuivere goal afkeurden van... maar anders had ik er zes gemaakt en uh, daar had ik nogal de pest over in. Echt waar? Maar toch <laughs> vandaag niet meer, neem ik aan. <laughs> vandaag Dat is, niet voor, meer. is voorbij, hè? <laughs> dat is voorbij. Nou ja... Uh, Ruud, ik bedacht mij wel uh, onderweg naar onze ontmoeting. Jij kwam in 1974 bij Ajax. Toen had Ajax net die drie prachtige uh, Europa Cup eens uh, gewonnen. Ja, ja, ja. Heb jij niet het gevoel gehad... ik ben in feite een jaar te laat bij Ajax uh, gekomen? Ja, kijk maar, uh, uh, dat jaar daarvoor uh, uh, is Johan weggegaan. Johan Cruijff en uh, Johan is weggegaan. Dus uh, ja, er moest toch een uh, uh, heel nieuw elftal opgebouwd gaan worden. En uh, dat hebben we uh, geprobeerd met Hans Kraai. Uh, ik moet zeggen, als trainer. En uh, ja, de eerste tien wedstrijden die wonnen we allemaal. Maar toen later is dat, is dat was wat misgegaan. Dus toen werden we, niet, uh, uh, toen werden we geen kampioen. Nee. Laat ik het zo zeggen. En uh, ja, uh, toen Hans Kraai wegging, toen heeft er in de het weer overgenomen een jaar. En dat, uh, dat, wilde, dat was toen dat seizoen vijf, uh, 75, 76. En uh, 76 heeft Michels gezegd van nou, ik stop ermee. En toen heeft hij uh, aan aangeboden, zeg maar. Dat hij zegt van nou, uh, jullie moeten Ivits nemen. En toen zijn we met I onder zijn we weer landskampioen ja. geworden. Het 1976-77. Uh, Daarin maakte ik ook een doelpunt van het jaar, maar dat was een retro. En uh, ja, dat, dat, was, dat, dat waren twee goede jaren. Ja. Maar het waren wel jaren... Dat, uh, uh, dat ze zeiden van, ja, Ajax speelt zo verdedigend. Mm -hmm. Ruud, wat is jouw uh, nieuwsmoment van deze week? Mijn, uh, uh, mijn nieuwsmoment van deze week, uh, daar heb ik eerst, eerst uh, een beetje getwijfeld. Ik wilde eerst Eriksen pakken, met zijn doelpunt tegen Heracles. Dat is mooi. Daar waren wij bij, we hadden toevallig reunie bij uh, Ajax... en. Uh, dat was een, een, echt een prachtige call van, van links. En die draait hij zo over de keeper heen. Zeg maar, even een reunie bij Ajax. Wie zijn ja. dat? Ja, ik bedoel, je hoeft niet alle namen. Maar nee. voor wie is dat bestemd dan? Nou, dat zijn... Als je één keer in het eerste helftal van Ajax hebt gespeeld... dan, uh, dan mag je komen. En ja, dat wordt elk jaar dat wordt georganiseer, mede georganiseerd door Egon. En ja, dat is fantastisch nee. elk jaar. En uh, ik moet zeggen dat de warmte... En ja, uh, het, is, het is gewoon fijn om zo'n dag mee te maken, laat ik het zo zeggen. Ja, maar hoeveel mensen zijn er dan? Want als je één keer gespeeld hebt in Ajax... Nou, er waren, er waren 145 uh, uh, oudspelers. En uh, ja, er zijn er ook dan een hoop uh, waarschijnlijk niet gekomen. Nee. Moet er moeten natuurlijk veel meer zijn. Maar in ieder geval uh, uh, gaat wie, dat wie nog twee jaar niet, door. Wie zou er niet, bijvoorbeeld? Nou, to toevallig... Missen? Ja, ik, ik miste jammer genoeg uh, Rudy Krol... En uh, Wim Suurbier. Maar dat waren en, uh, niet jouw vrienden in 1974? Jawel, jawel. Maar die hebben het oh, van die is... flauwe grappen uitgehaald. Ja, of? maar dat is, is... allemaal, allemaal dolle. Is dat verjaard? Dat is dolle. Uh, uh, oh. Kijk, anders had ik nooit uh, na 1974 zo goed kunnen spelen, vier jaar. Nee. Dus dat is uh, een beetje overdreven allemaal. Oké. Okay. Maar goed, die mis je dan? Ja, die, uh, die ja. heb ik inderdaad gemist. Die had ik uh, graag willen spreken. Ja. ja. Ruud, nu dan het sportmoment, hè? Ja, het sportmoment. Dat is van afgelopen dinsdag, 9 april. Borussia Dortmund-Malaga. Eerste wedstrijd is geworden 0-0. Malaga komt voor met 1-0. Malaga door naar de halve finale. Dortmund maakt gelijk. 1-1. Malaga door naar de halve finale. Malaga komt voor met 1-2. Malaga door naar de halve finale. 91ste minuut, 2-2. Vermeend buitenspel. Malka door naar de halve finale. 92e minuut. Buitenspel, vraagteken. Dortmund door naar halve finale. Een ongelofelijke wedstrijd. Een doelpunt van Felipe Santana, een verdediger. Nou, dat is al uniek dan op, op zo'n moment. Het was een superavond, ongelofelijk. En wat een wedstrijd. Wat kan voetbal toch mooi zijn? met de zie met kop. Royce, Veer. door, door, door, door, Dat is Ja, zo dus, Ruud, wat jij uh, oh, oh. vertelde. Maar dan, uh, dit is dit, toch fantastisch. Dit was het feest natuurlijk in ja. het stadion. Als u vragen hebt aan Ruud Geels, deperstribune.nl, twitteren, hashtag deperstribune. Straks, wat er deze week voor klachten zijn ingesproken... op ons antwoordapparaat, nu de vliegende kiep. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Van van vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend opentje. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kiep. Terug bij Jan Wouders... Middag speel je tegen, tegen AZ uit. Je bent trainer, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar even terug nog naar het EK. Heeft dat mede jou gevormd als, als, als speler, maar ook als trainer later? Heb je daar wat van opgestoken wat je nu in de praktijk kunt brengen? Als speler zeker. Je, je speelt op een niveau uh, waardoor je zoveel ervaring krijgt... om, om te spelen onder, onder grote druk. Uh, om, om te pieken op een juist moment. Dus, dus als speler zeker uh, krijg je ervaring van... Uh, en dat neem je altijd mee naar, naar wedstrijden daarna. Als trainen niet eigenlijk. Om, om, uh, dingen die je gaan vormen als trainer. Uh, zijn wel wat. Uh, hoe, hoe doen trainers het in je spelerscarrière? Hoe, hoe, hoe uh, benader je ze? Hoe, hoe, hoe gaan ze met dingen om? Maar als trainer leer je het meest pas als je bezig bent met het vak zelf als trainer. Klopt dat dat, was dat Bekkenbouwen toen bij het EK? Dat hij in de bus kwam bij jullie om te feliciteren? Frans Bekkenbouw, de trainer van Duitsland toen. Wij zaten al, ik weet niet of het hele elftal, maar we zaten in ieder geval met, met flink veel spelers in de bus al naar de wedstrijd. Die, die, die al gedoest waren en de weg naar de bus hadden gevonden. En toen kwam Bekkenbouwen kwam uit het stadion lopen en ja, ik geloof dat wij wat op de... Op de we waren wel vrij irritant toen uh, <laughs> alles wat Duits was. Ronald Koeman een shirtje, geloof ik. Ja, ja, Jij elleboogjes, geloof ik. We tikten een beetje op de bus en uh, toen liet Beckenbouwer zien hoe groot hij eigenlijk is. Niet alleen als sportman, maar, maar ook als mens. En kwam de bus in om ons uh, te feliciteren en te vertellen dat het verdiend was. Ja, dat was wel echt uh, uh, een moment waarop wij stil werden en, en zagen hoe groot een... Uh, een ...groot sportman ook als mens kan zijn. Je bent nu trainer. Je bent trainer geweest bij Ajax uh, en PSV. Je bent speler geweest bij Ajax PSV, bij Utrecht. Uh, ja, uh, verhaal heeft het altijd over dat de zeker rond is... ...maar die is voor jou echt, echt helemaal rond aan alle kanten, zou je zeggen. Ik heb het idee dat jij hier helemaal op je plaats bent. Dat dit ook als een soort thuis voelt. Heb jij dat ook? Ja, dat ik me thuis voel, zeer zeker. Uh, maar... Ik kan me niet anders herinneren. Bij alle clubs waar ik gewerkt heb, heb ik me thuis gevoeld. En, uh... dus je komt ook uit Utrecht, dus het is, het is helemaal speciaal, denk ik, voor je. Ja, in die zin is het speciaal. Ik ben hier opgegroeid uh, in Utrecht. Uh, uh, het was mijn eerste club in het betaalde voetbal. Uh, uh. Ik heb me hier opgewerkt als speler tot, tot, tot, uh, uh, tot het Nederlands helftal. Dus wat dat betreft uh, uh, is Utrecht wel een club die. Uh, die altijd na aan het hart ligt. Ik was de eerst supporter van, dan mag je er spelen. En nu mag je de trainer zijn. Dus wat dat betreft vind ik dat wel heel mooi. Als dit klaar is, wat ga je dan doen? Want wil je dan nog een keer naar het buitenland of een andere club? Want je bent al bij Ajax en bij PSV geweest. Nee, ik ben geen planner. Daar hou ik me absoluut niet mee bezig. We zitten met Utrecht in een... Uh, vrij moeilijke fase uh, financieel en, en proberen de club financieel gezond te maken. Uh, en, en met uh, de beknopte middelen die we hebben om toch uh, een goed elftal neer te zetten. Dat vind ik een hele uitdaging. Dat is, uh, uh, dat is wat dat betreft mijn, uh, ja, mijn ambitie. Om, om van Utrecht weer een gezonde club uh, te maken met, uh, met, met een goed helftal. ja Wat er daarna gebeurt uh, hou ik me absoluut niet mee bezig en plan ik ook niet. Maar als je het hebt over... Het cirkeltje helemaal rond. Bij, iedere, bij alle teams waar ik gespeeld heb, ben ik trainer geweest. Alleen bij München dan niet. Dus uh, dan zou het cirkeltje helemaal rond zijn. Maar nogmaals, het is een beetje gekscherend bedoeld. En, uh, ik kwam die heb maar niet horen. Nee, nou, nou, die hoeft niet bang te zijn voor de, voor de concurrentie van Jan Wouters. Uh, dus... maar waarom niet? Het zou best over vier, vijf jaar kunnen misschien. Nu is het te vlot, begrijp ik ook wel. Maar je hebt wel de potentie. Ja, dat weet ik. ik hou me daar absoluut niet. Ik ben geen planner. Dat was ik als speler niet. Dat ben ik nu als trainer ook niet. Ik ben bezig met, uh, met de klus bij Utrecht. En wat er daarna gaat gebeuren, dat zien we dan vanzelf wel. Dank voor dit gesprek en uh, succes zometeen in Alkmaar. Dank je wel. Jan Wouters en Jules van der Wart. Te gast oud-voetballer Ruud Geels. Een echte spits. Hij scoorde uh, vaak voor veel clubs. Feyenoord, PSV, Ajax, Sparta, NAC. Ik noem maar een paar hoor. En in het buitenland Club Brugge, Anderlecht... Met het hoofd, linker-rechterbeen, maakt er vaak niet zoveel uit. Elke week, Ruud, krijgt onze gast een brief. Een audiobrief van een oude vriend, oude bekende. Luister even mee wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ruud. Hoe kan ik nou beginnen? De beste kan ik beginnen. Toen je kwam naar Go Ahead Eagles en ik was de trainer, weet je nog. En je, je zat in de auto achter mij en je kwam van Feyenoord. En je zei, trainer, ik ga achteruit in mijn carrière. Ik zei, hoe bedoel je, Root? Ze zei, nou, ik ga van Feyenoord naar Go Ahead. En ik ben jong en ik had gedacht, ik zal van Feyenoord naar iets hoger. Hij zei, nou, ik beloof je, route, uh, Train jij weer mij een paar jaar en dan ga je naar een grote club. Nou, een hele fase ging ertussen. Je speelt geweldig. Bij Go Ahead, je was topscorer. Topspits, absoluut een topspits, Veel te goed voor go Ahead, uiteraard. En toen kwam Brugge. En ik weet, er was interne grote ruzies. Dus, voorzitter, wou je niet laten gaan. En ik zei, ruzies wil je voorzitter. Ik zei, je moet hem wel laten gaan. Hij gaat vooruit, financieel en ook qua spel en qua competitie. En toen ging je in de uh, club Brugge. En je hebt het geweldig daar gedaan. En later zijn we toch tegen elkaar gekomen in Sparta, Of bij Sparten. En ben je weer topscorer bij Spaten. En dat was een uh, geweldige tijd, als je dat weet nog. We van de gijpen allemaal. En hadden we hadden competities koppers morgens en, en lachen tussen de middag. En we hebben een fantastische tijd gehad. En vandaag ging je naar, uh, naar PSV, denk ik. bedank je voor al die doelpunten. En je was een topspits en een top mens. En ik gun je al het best in je leven. Uh, Ruud, bedankt. Tot ziens. Barry Hux, uiteraard. <laughs> Ja, dat hoor je bij de eerste zin. En dat ja, dacht: rude, dan. Ja, dat uh, is fantastisch. Zul uh, zulke fijne jaren met hem gehad. Echt, ja. uh, het, is heel, het is heel belangrijk, hè, voor, lijkt mij, voor ja. een, een speler om te weten wie je trainer is. En wat hij wil en hoe je ermee omgaat. Ja, nou ja, hij kon je best ook op je falie geven. En terecht als je, als je het niet goed deed, uh, volgens hem. Maar het was ook weer een vaderfiguur, weet je. En ja, dat is, dat is, dat is ook heel erg belangrijk. Uh, je kan een schop onder je kont krijgen... maar je moet ook weer een aai over je bol krijgen. Weet je? En dat, daar was hij een meester in. en Hij was een meester ook in het... in, het, uh, ja, in, in de geintjes maken, in de, in de kleedkamers op het veld. Hij was altijd bezig. Maar als er serieus gewerkt moest worden, dan moest je ook alles geven. Zeg maar. Ja, maar dan was jij, denk ik, een aardige sociale uh, jongen toen... Ja, maar ja, misschien ben ik dat, uh, nog? Ben ik dat nog, ja. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, je hebt, je hebt, je hebt het karakter ja. Uh, ja. Ja. ja, van een aardig mens. Ja, nou ja, dat, uh, daar, is die... niks, daar is niks nee. mis mee. Nee, in die harde wereld. Ja, in die harde wereld, ja, dat is, uh, dat is waar. Dat is waar. Maar uh, ja, toch, uh, toch kun je je uh, makkelijk handhaven als je, als je, als je, als je, je daarna leeft. Ja. ja, nou ja, buiten dat, je moet je voeten laten spreken. En dat is belangrijker dan dat je... Dat je wat te vertellen hebt, bij wijze van spreken. Ja, maar ik neem aan dat je vanuit zo'n karakter... soms moeite hebt met het karakter van anderen. In dit geval misschien van Rines Michels. Of weet je wel, iemand die heel veel eist en uh, erg bars kan zijn of Nors kan doen. Ja, maar anders had ik het nooit zo ver gered. Ik bedoel, uh, ik, kon er, ik kon er gewoon goed tegen en ze wisten mij aan te pakken. Je moet als trainer de weten, je moet eigenlijk een halve psycholoog zijn... weten hoe een speler in elkaar zit. Ja. En je kan een speler hebben die een grote bek hebt elke keer... maar je kan ook een jongen hebben die eigenlijk weinig zegt. En uh, ja, ik denk bijvoorbeeld dat een Dennis Bergkamp uh, ook, ook zo'n type speler is. Maar ja, je hebt gezien wat hij allemaal gedaan heeft. Dus uh, ja, ja, ik denk niet dat het van invloed kan zijn op de, op de talenten die, uh, uh, ja, die je hebt. Nee, nee. Nou ja, ik zou me nog kunnen voorstellen... als, als dat een, een bars karakter is wat jij dan niet hebt... dat je uh, daar zo van onder de indruk raakt... dat je bij wijze van spreken vorm kan raken... of, of niet, niet al die goals kan maken die je normaal gesproken wel zou maken. Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Nee, dat nee. Is dus niet gebeurd Wie nee. vond jij een goede trainer? Ja, ik heb, heb zo'n lijst met trainers gehad. Als ik je heb, er één uh, moet uitpikken. Als ik er een moet uit, uitpikken... ja, dat is niet omdat Barry nou net... Uh, nee? uh, mij een ferme uh, kont heb gedauwd. Maar ik, uh, ik vond Barry... Uh, toch een, een, een van de... van de beste trainers die ik, uh, die ik mee heb gemaakt. Waaronder ik... Uh, kon mm. floreren, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, Rinders Michels... Was, was eigenlijk ook zo'n man. Dat was ook... Uh, uh, meer uh, een vaderfiguur. en Het viel best mee dat hij kei en keihard is. Ja. Kijk, als je... Als je als trainer kei, keihard bent, dan moet je het als speler wel erg bond gemaakt hebben. En uh, zo'n type was ik niet. Nee. Uh, uh, kom je uit een sportfamilie? Is, is jouw ja, familie sportmanis? Ja, ja, Ja, ja, nou, heb uh, Mijn vrouw die heeft altijd hoog gesoftbald, uh, Lida. was een toppertje bij onze gezellen. Het is allemaal onze gezellen uh, uh, geweest in het begin. Dan praat over Haarlem? Over Haarlem, ja. En... Uh, uh, mijn twee dochters, uh, mijn oudste dochter Lucienne... die heeft uh, de Olympische Spelen meegemaakt in 96. Daar ben ik bij geweest. Nederland dames softbalteam. Atlanta. Atlanta. En uh, mijn andere dochter heeft ook uh, jonger aan je Nederlands team hmm. gespeeld. Nu is mijn kleindochter Valerie... die is uh, uh, uh, acht jaar en die speelt ook weer bij onze gezellen. En dan heb ik hmm. drie kleizoos. En ja, die, uh, die, voetballen, die voetballen alle drie... Hmm. Plus ik heb een schoonzoon, die is bondscoach van het dames-Nederlands softbalteam. softballteam. Noem hem uh, Krek, hè? Ja, Krek Confidas. Ja, kijk, uh, zeker. Nou ja, die, ja. die, die softballdames, die hebben wel een steuntje in de rug nodig. We zijn erg onder druk. Ja, het is op dit moment natuurlijk verschrikkelijk... dat, uh, ja, dat het NOC uh, uh, ja, uh, de, de prijzen hebt, of althans de prijzen... het geld heeft terug, uh, teruggedraaid voor een heleboel geldt dat... Maar uh, er is wel gezegd, ja, als er gepresteerd is... dan moeten we dat nog eens gaan bekijken. En er is op dit moment een beroepscommissie uh, te mm. bezig om te kijken... Het gaat uh, verhoudingsgewijs het, niet over veel geld, hè? Nee, het gaat ja. verhoudingsgewijs niet over veel wat? geld. Ja. Uh, ja, ik weet niet exact ja. wat. Maar weinig. Maar, uh, maar, uh, maar weinig, inderdaad. Ja. Ja. Ja. ja, zeg maar, jij staat dus ook bij de kleinzoons langs de lijn weer? Ja, geweldig. Ja. Ja, geweldig. Ik, uh, elke wedstrijd zie ik bijna. Het talent... Uh, ja, zeker. Zeker talent, ja. Uh, we hebben een kleine van zeven. Dat is een, echt een kleine donder. En die heeft. De, de, dat, dat zit echt in degene. Ja. Uh, maar de andere twee kunnen ook heel goed voetballen. En maakt het jou wat uit of ze goed doen? De, nee, taal, nee, nee, Nee, ze moeten plezier hebben in het spelletje. En uh, ze zitten wel nee. al uh, achter die kleine aan. Maar ik, ik, ik zal, ik zal niet, uh, niet zeggen tegen mijn dochter en uh, tegen Krek van. Uh, je moet hem er naartoe sturen. Nee, ben je echt een family man als ik dat zo hoor? Ja, absoluut. Ja? Ja. absoluut. Want je praat uiteraard met heel veel liefde over kinderen, kleinkinderen, echtgenoten. Ja. Uh, maar, maar goed, dat doet iedereen, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja. ik, ik zie jou erbij uh, stralen en glimlachen. Ja, zeker. Ja, ja, nou ja het, het, uh, ik heb vier uh, schatten van, uh, van kleinkinderen en uh, zit daar heel goed in elkaar. Allemaal een beetje hetzelfde karakter. En uh, ja, mijn dochters, dat, dat zijn twee supermeiden. En uh, heb ik nog ineens mijn vrouw gezegd. Dus, ja, Lida, dus, uh, heb je, ja, ja, die ja, heb Lida. je wel even genoemd, hoor. <laughs> ja, L ik heb het er wel genoemd. Maar je bent heel vroeg getrouwd, hè? <laughs> ja, maar ja. Uh, ja, ik, ik uh, was vijftien dat ik al uh, via, de, via de pijp uh, naar boven uh, klom... om haar te zien, dus uh, als ja. ik uh, van het toernooi kwam. Dus, dus, uh, en dat is altijd goed gebleven, zo te horen. Ja. ja, we zijn uh, dit jaar 47 jaar getrouwd. My goodness, ja. ja. Nou, als u dat nog eens wil teruglezen, het boek uh, ligt bij jou, <laughs> geloof ik, op tafel, hè? Voetbalgenen ja. van uh, Jeroen Siebelink en uh, altijd raak. Ja, ja altijd altijd raak is de biografie. Die ja. is in 2007 uh, uitgekomen. En de, ja, de voetbalgene, dat is uh, een boek van Jeroen Siebelink. Dat is de zoon van uh, Jan, Jan Siebelink. De, schrijver van, de, best, uh, de beste cele schrijver. Ja. op een bed van violen. Ja, geweldig. Ja, somber, <laughs> somber oké. Okay. Ik heb het niet gelezen. Het nee, nee, nee, ja, nee. Nou, het, het is een mooi, prachtig boek, ja. maar het is heel somber over een in een, in een zwaar. Christelijke ja, ja. wereld. En dat is heel benauwend allemaal. Okay. Maar goed, het loopt ja, ja. ook slecht af. Dat weet je van tevoren al. Je ziet het drama. Ma maakt niet uit. Daar gaat ja. het niet over. Maar dat is de zoon dus. Van Jan Siebeling. Dat is de zoon, ja. En die heeft een aantal voetballers. Onder andere uh, Roy en Danny Mackay. Uh, oh, ja. Klen, Klen Helder. We hebben tijd niks van gehoord. Pierre van Hoydonk. Uh, Pires. Dennis uh, Bergkamp. Uh, Jaap en Lisa Stam. Ruud Geels en zijn kleinzoon. Wim. <laughs> Ja. Dat is Krek uh, en Lucienne, de, uh, de zoon. En uh, onder andere ook uh, Dean en Kenji uh, Goree... die bij Manchester United speelden al op zijn zevende jaar. Dat is een, echt een ongelooflijk mooi verhaal. Erwin en uh, Len Koeman, uh, John de Wolf en Nigel de Jong. Ja. Het zijn elf spelers en het is een fantastisch, fantastisch geheel geworden... Ja. Vond jij het moeilijk, dat is een vraag van André Nabor... om in de schaduw van Cruijff te spelen? Want dat is ook de man die jou als het ware... toch langdurig uit het Nederlands elftal uh, wist te houden. Ja, maar uh, er waren ook wel wedstrijden interlands bij... dat Johan zei van nou, ik, uh, ik heb het liefst dat Ruud als rechtsbuiten speelt. En daar kon ik nee. ook aardig uit ja. de weg. En scoorde ik ook mijn koeltjes. Dus uh, ik heb voor Cruijff natuurlijk een enorme waardering gehad. En uh, ja, wie dat niet heeft, die is niet goed bij zijn hoofd. Zou hij ook een goede trainer zijn, denk jij? Uh, ja, ik denk wel dat een eerlijk je, antwoord, hè? Ja, een eerlijk antwoord. Ja. Ik denk dat, dat hij op dit moment gewoon uh, de adviezen moet geven. Ja. En vanuit die adviezen moet je verder gaan. Uh, met terugwerkende kracht uh, denk jij natuurlijk ook nog wel eens aan dat WK 74... Hè? Oranje, in, we waren de beste, schreef uh, Auke Kok in zijn. Ja, ja, maar ja, we ja, ja. werden wel tweede uh, door ja. die finale te verliezen. Jij zat bij die selectie. Ja. En nooit gespeeld. Nee, maar ja, daar zak je broek vanaf. Dat je, dat je, dat je, dat je eigenlijk alleen maar een trainer bent zes weken. En daar heb ik ook geen goed gevoel nee. van overgehouden. Ik ben een jongen die, uh, die nooit op de bank heb gezeten. En uh, ja, dan, uh, dan verwacht je toch nog wat uh, speelminuten te krijgen. Maar vanaf Hakit gingen ze natuurlijk uh, van Uruguay al winnen in Hannover, geloof ik, was dat, met 0-2. En toen achter elkaar wonnen ze. Dus het, ja, ja. het, uh, het, had, het was niet nodig om, uh, om iemand anders in te brengen. Dus ik had eigenlijk de pech dat ze goed speelden. Ja. Maar je was natuurlijk hartstikke blij. Maar hij je hebt wel een medaille overgehouden, natuurlijk. Ja, hij moet nog ergens liggen, maar <laughs> ik weet niet waar. Nee, nee dat kan ik me voorstellen. Maar ik vond hem niet zo belangrijk. Nee. Zeg maar, um, wie vind jij vandaag de dag een goede spits in Nederland? Ja, nee, nou, ja. Ja, zijn... Pelle, Boni kom je dan uit. Denk ja, ik. wel, ja, wel. Die categorie die, de, die toch tegen de 30 aan zit. Hè. En dat, dat, dat, dat, dat gebeurt weinig meer. Maar Boni heeft gisteren zijn 30ste gemaakt. Ja. Dus die komt wel naar 34, 35, denk ik. En uh, ja, Pel is ook uh, eigenlijk is die herboren bij Feyenoord. En... Dat is dan uh, de verdienste van uh, Ronald Koeman natuurlijk. Denk, ja, die geeft hem het vertrouwen natuurlijk. Ja, nou, die haalt ja hem maar terug. Dat, is, dat is nou, nou zo'n oh. verhouding wat ik had met Barry Hoeks. Ik ben benieuwd welke spits in Veen gescoord heeft. Dat oh. gaan we horen nu van uh, Henk Het is 1-1 geworden in Veen. door een doelpunt van Elkanassi. Heel beheers. De voorzet kwam van de rechterkant kant nog buiten een strafschokgebied. Elkanassi stond wel binnen het 16 meter gebied, maar heel nauwkeurig vanaf de linkerkant, de binnenkant, de rechterschoen... in de verste hoek. En zo is het tot op. 1-1 gekomen, terwijl eigenlijk toch Willem II in de eerste helft afstand had moeten nemen van Heerenveen. Het had zeker 2 of 3-0 moeten maken van Guit. Hij heeft ook nog een dot van de kans gehad. Maar misschien pakken de wissels van Van Basten nu wel goed uit in die tweede helft. Zomer is in het veld gekomen in de verdediging. Daarmee worden kopkrachten verhoogd in de verdediging van Heerenveen. Dat was toch wel een probleem. Ze was een harde probleem met die spit van Willem II, Joachim. En bovendien speelt Judith iets weer vanaf de linkerkant, omdat Van der Parijen is uitgehaald en Maritz nu op het middenveld speelt. In elk geval 1. Een... 1 -1. En nu speelt Heerenveen wel gretig. Hetgeen niet het geval was in die eerste helft... toen was er sprake van lamlendig lam, landig voetbal. Ja, nou, het was, je hebt, we hebben meegekeken natuurlijk. Ja. Hè? Wat Henk nu op de radio vertelt, zien wij in de studio op beeld. Mooie kool, ja. hè? Ja, mooie kool. Mooi, mooi geplaatst. Ja. Niet, niet, uh, niet te hard, maar wel goed uh, ja, zo hard ingeschoten... dat het, uh, dat het een kool moet ja. worden. Denkt een spits of doet hij? Uh, uh, hij doet... Ja, hij doet, in veel situaties doet hij. Ja. Ja. Maar goed, we hadden het over Boni. Je zei, die komt op 4,35 ja. uit. Uh, bellen natuurlijk. Maar uh, Fim ja. Bokasson? Fim Bokasson uh, vind ik... Uh, ja, dat is uh, ja, meer, meer ook een type die naar mij toe gaat... en naar uh, uh, Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar is ook zo'n type zoals ik eigenlijk ben. Alleen moeten die gasten tegenwoordig zoveel mee verdedigen. en Dat vind ik zo zonde... Want ik vind dat die uh, in de... Uh, ja, toch minimaal... Uh, uh, ja, ze mogen eigenlijk niet over de middellijn komen. Laat nee. ik het zo zeggen. Nee. Vroeger kreeg ik uh, een boete als ik over de middellijn kwam. Dat, uh, dat was vooral met Joeks. Uh, hey, Roeje, zei hij dan. Royen. Je moet scoren uh, ja, en niet niks uh, verdedigen. Nee niks, nee, niks verdedigen. Dat doen ja. die andere gasten wel. Het is wel jammer ervoor. dat die trend dus uh, ja. onduigt. Ja, maar ja. Uh, iedereen moet, moet mee verdedigen nu. En dat vind ik wel eens jammer. In het aanvallende voetbal. Ja, nou, je hebt al uh, verteld PSV. Denk jij. Uh, gaat eraan vanmiddag tegen Ajax in Eindhoven? Nou ja, gaat eraan. Nou ja, uh, 1-2, 1-3. Ik denk dat, uh, <coughs> ja, dat ze inderdaad. Uh, uh, gaan verliezen. Maar dat ligt ook een beetje hoe ze, hoe ze de druk gaan zetten naar, naar voren PSV. Hm? Ik bedoel, als PSV. echt, echt uh, op de aanval gaat spelen. Ja, dan, dan zal Ajax anders, uh, zich anders gaan instellen. En dan gaan ze ook een beetje uit de counter spelen. En dan zijn ze levensgevaarlijk. Want ja, kan, uh, ze hebben zoveel scorend, uh, scorend ja. vermogen wat dat betreft. Dan praat je alleen over Eriksen al. En uh, over uh, Sichterson. als ze spelen allemaal. Hè, en Victor Fischer. Ja. Dat zijn jongens die een wedstrijd kunnen bepalen. Dan, uh, en uh, ik denk ook dat dat gaat mooi. gebeuren. Goed. Gaan we gaan nog even uh, naar uh, de wedstrijd. Naar Henk Kok. Ja, Het is al 2-1 geworden. Ach. Het ging net over Finn Bokerson, Ruud Geels en uh, jij ja, gehoord spraken over Finn Bokerson. En Finn Bokerson heeft de Heerenveen ook op een voorsprong gebracht. 2-1. Het was uh, Elke Nassi die dat openingsdoelpunt heel fraai maakte op je voorzet van zomer vanaf de rechterkant van het veld. En nu was het uh, Elke Nassi die de voorzet gaf en Finn Bokerson als een echte spits liep de 16 meter binnen. Scherpe voorzet van Elke Nassi en met de binnenkant van de schoen was het een simpel kunstje voor Finn Bokerson om zijn 22 e doelpunt te maken voor Heerenveen. 2-1 is de stand. Ja. We hadden het over hem, hè? Het ja, ja, is geweldig. natuurlijk een fantastische voetballer. Ja. Fantastische spits. Ja, het is een fantastische spits. Ja. Hij weet precies uh, het moment ja. ook te kiezen. Loop goed vrij, want dat is uh, eigenlijk het voetballen. Of eigenlijk als je als spits moet spelen in de 16 meter. Ja. Altijd vrij lopen, vrij lopen en uh, af en toe een beetje praten met je tegenstander, wat ik vroeger altijd wat deed. Wat zeg je dan? Vragen hoe het thuis is en uh, hoe het met zijn vrouw. En zij is het meestal uit je kop, geels. Maar ja, je moet toch wat zeggen, hè? Is dat zo? Ja. ja, nou ja. ja maar, maar verwoord, je het, het nu, verwoord je het nu netter dan je, uh, de woorden die je gebruikte? Of? Nou, nee, ik bleef, bleef het gewoon... wel, ja. wel netjes. Want in België hebben heb daar een hele stukken over in de krant gestaan. Dat ik uh, ja, zoveel praten tegen een speler, ja. tegen een voorstopper... dat voordat hij het uh, wist, lagen er drie uh, in de. Maar dat netjes. deed je dus bewust? Ja, ja dat deed ik een bewust. Beetje halen, ja. een beetje uit zijn ritme halen, een beetje pest eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja. Inderdaad. Ik neem je aan dat je een volwassen antwoord krijgt als je eh, tijdens de voorzet vraagt hoe is het met je vrouw. <laughs> hoe is het thuis? Alles goed? Ja, nee, bedankt. Leuk dat je dat, uh, ja. dat uh, vraagt. Ben jij nou iemand die vanmiddag ook nog wel met speciale interesse naar PSV Ajax kijkt? Ja, we gaan met de kleinkinderen kijken. En, uh, het, uh, het mooiste is, ik heb, uh, ik heb twee, twee kleinkinderen die zijn voor PSV... En ik heb er twee, heb ik, die zijn voor Ajax, dus het, uh, het zit opa opa allemaal... in. Ja, maar ook echt zitten ze ja. in PSV-kleding en ook echt in Ajax-kleding. Ajax uh, uh, nee, ja, en jij? Ja, ik ben de, de neutrale uit, opa. Ja, verstandig. <laughs> Ruud Geels, straks horen ja. we meer van hem. Uh, als u vragen, klachten of complimenten hebt over de media... of over dit programma, maakt niet uit. Je kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. Dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant...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 Ik had een uh, verzoek voor de ondertiteling. Die is in Nederland heel slecht. Hij loopt vaak achter. Er worden stukken overgeslagen. Los van de taalfouten die er ook nog in voorkomen. Als ik, nou, ik ben ook een regelmatige kijker van de Belgische VRT-programma's. En daar valt mij dus op dat het gesprokene dat dat letterlijk gevolgd wordt door de ondertiteling. En dat zou ik graag in Nederland ook willen. Is er dan niemand in Hilversum die Lara Rensen en Marcel Joosten ofzo of Oosten tot de orde roept... Dus ook een sta kan gewoon beledigd worden. Dit is gewoon onfatsoenlijk wat er gebeurt. Echt onbeschof. Ik ben dol op Radio 1, maar ik vind het nu heel vervelend dat er op Radio 1 muziek en schreeuwige zang wordt gebracht tussen die onderwerpen door. Ik wil graag zelf uitzoeken wat voor muziek ik wil horen. In de gids op Hilversum 1 een item over de clichématige antwoorden van voetballers in interviewtjes na de wedstrijden. Wat mevrouw Blekkenhorst wegliet, waren de vragen die aan die antwoorden voorafgingen. En die zijn vaak even clichématig als die antwoorden. En vaak als ik de vragen van de sportjournalisten hoor, dan heb ik bewondering voor het geduld en de vindingrijkheid waarmee de voetballers op zulke domme vragen antwoorden weten te bedenken. Nou, ik las ergens in de krant dat um, we de... Uitvaart van Thatcher gaan uitzenden. En dan vroeg ik me af waarom in godsnaam. Je hoort overal dat er bezuinigd moet worden. Waarom gaan we dit uitzenden? Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Waarom de uitvaart van Margaret Thatcher op de Nederlandse televisie? Peter Kloosterhuis, hoofd NOS Evenementen. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, uh, waarom komt hij op televisie, de uitvaart van Thatcher? Uh, omdat uh, Thatcher een uh, buitengewoon opmerkelijk politica was. Een bijzonder uh, omstreden, geroemd en verguisde minister-president uit Engeland. En heeft haar stempel op als politiek. Blijkt uit alle reacties deze week, alle publiciteit. Dus hoe je het ook bent of keert, of je nou voor of tegen was. Het was een, een grootheid met veel betekenis. Kost dat geld eigenlijk? Zeggen, een bijkomstige reden om het uit te zenden is dat het overdag is... Uh, en dat er nu weinig andere programmering in de weg zitten en dat het vrijwel niks kost. Kijk, Thatcher dus vult uh, de buis. Ja. Deze uitzending kost een paar duizend euro en dat is vooral uh, besteed voor ondertiteling en hmm. een uur van de studio. En als je dan ongeveer 2,5 uur gaat uitzenden voor een paar duizend euro is het relatief een spotgoedkoop programma. Ja, nog even jou er aan over. Uh, nou, dat ook weer niet, <laughs> ik zou niet weten waar we geld aan moeten verdienen. Maar uh, nou. het, is, het is goedkoop en uh, wij kunnen het signaal vanuit Engeland van de BBC dus overnemen. Ja, nou ja, dure programma's op dat tijdstip, dan uh, ben je meer kwijt, toch? Nou, er zijn op dat tijdstip op de dag niet veel dure programma's. Nee. Er zijn journaals die nu even moeten wachten op, op Nederland 2 en herhalingen. Dus op dat, in dat opzicht uh, zit er niemand in de weg. Krijgen krijg de, de kijkers wel een eigen commentator erbij? Ja, we hebben gewoon uh, Herman van der Zand. Ach. Zit in de studio, Peter Brussen. Is een gast. Wow. Uh, en we gaan dat dus uh, en we gaan het live ondertitelen. Dus uh, kijkers kunnen het, uh, het goed volgen. En bovendien, krijgen ze ook nog deskundig commentaar erbij. Ja, en, en wijs je ook wel eens een evenement af, ondanks uh, de zendtijd die dan blijkbaar toch beschikbaar is? Ja, dat gebeurt ook wel eens. Kijk, op het moment dat het overlijdt en er is geen uitvaart. Die net onder het niveau van de staatsbegrafenis, want dat is in dit geval van Thatcher, hmm. uh, ja, heb je dus ook uh, wel kans dat we het niet uitzenden. Nee. Uh, ja, dat, is, dat, dat, dat, dat is per keer moet je dat afwegen. Wat is de waarde? Uh, uh, wat is het gehalte van de begrafenis? Hmm. Of wat is het gehalte van de uitvaart? En dan beslis je of we dat wel of niet kunnen uitzenden. En, ook het tijdstip is van belang. En mag de BBC dadelijk, uh, Peter, ook uh, uh, voor niks de, de abdicatie van de koningin uh, uitzenden? Zoals wij ook voor niks het jubileum van de koningin mochten uitzenden. En mocht Charles Elizabeth, ja. ooit, ooit van zijn leven op de troon terechtkomen, dan kunnen wij dat ook weer live uitzenden. Dat heeft te maken met een systeem dat de Europese publieke omroepen met elkaar verbonden zijn via een organisatie. Dus op het moment dat wij zoiets groots gaan doen als op 30 april, dan mogen de publieke omroepen mm. daarvan meeprofiteren. Ik dank je wel uh, voor de geboden helderheid. Peter Kloosterhuis, hoofd ROS-evenementen. Oké, okay, het lijkt er komen wel in de gouden jaren van Radio Tour de France. Ik rij even een tunneltje in. Ik ja. vertel u straks wat er werkelijk aan de hand is. Peter Kloosterhuis heeft het heel druk, want is nu ook voluit bezig natuurlijk... met de voorbereidingen van wat de NOS gaat doen op uh, 30 april en de dagen daarvoor. Dat wordt een groot feest, Ruud, op uh, televisie. Ben jij een tv-kijker? Ja, zeer zeker. ja. ja. ja.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 Laten we even kijken nog bij Henk Kok. Henk Kok, die al zo lang bij de radio werkt... dat hij volgens mij Ruud Geels ook heeft zien scoren. Als verslaggever nog, Henk? Ja, ik heb Ruud Geels heel vaak zien scoren. Ik vond yes. ook trouwens dat uh, Ruud Geels in de lucht kon blijven hangen. Alsof hij aan, aan een touwtje hing. Misschien kan je het nog wel verklaren. Maar ik heb ook begrepen dat zijn vader hoogspringer is geweest. Miss, misschien, misschien komt het daardoor. Maar in elk geval de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Heerenveen. Judith heeft geprobeerd het veld verlaten. Papa is binnen de lijnen gekomen. En Heerenveen is er toch in geslaagd door die ingrepen. Denk ik mede door uh, van, uh, van Basten, Om in de tweede helft het beeld in elk geval uh, te keren. Het leek er even op dat Willem II hier weer eens een keer een overwinning zou behouden. 42 keer heeft Willem II niet in een uitwedstrijd uh, in de Eredivisie weten te winnen. Maar nu staan ze dan ook weer met uh, 2-1 achter. Het beeld is omgekeerd. Elke Nassie heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. Met uh, zijn doelpunt. Keurig doelpunt. Mooi gescoord met de binnenkant van de schoen en ook Finn uh, Bogelson. En nu uh, moet, loopt Willem II wat achter de feiten aan. Maar ze hebben het vooral op effectiviteit in de eerste helft tot dus verder laten liggen. Want toen hadden ze zeker afstand moeten nemen met 2 of uh, 3-0. Heerenveen weer in de aanval. Misschien dat ik deze aanval nog even mee mag nemen. Er wordt wordt teruggespeeld. Nee, er wordt even teruggelopen met die bal. En dan staat die verdediging van Wilhelm II-Staten weer. Er wordt wel die bal in de diepte gespeeld in het strafschokgebied. Maar daar kan Finn Bokerson niet op lopen. 65 minuten bijna gevoetbald. 2-1 voor Herenveen. Ruud Geels, begenadigd eh, topscorer Eredivisie. En ook over de grenzen, laten we zeggen tussen 1966 en 1984... bij onze topclubs gespeeld en in België. Waarom ben je nooit verder gegaan in het voetbal? Nou, ik wilde nooit uh, zo ver voetballen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel aanbiedingen gehad uit Spanje en, ja. uh, en Maar als Engeland. trainer bijvoorbeeld? Of scout of wat Nou, dan trainer, dan. Uh, ik heb het landelijke uh, uh, jeugdteam van Telstar... in de, in de periode 89-90 samen met Piet van der Kuil, andere de oud En ja. is nog legendarisch, altijd. Legendarisch, ja. Legendarisch, ja. En uh, ja, toen hebben we het landelijke jeugdteam aangepakt, de A-junioren, hmm. en daar zijn we ongeslagen kampioen mee geworden. Ja. Doe jij, doe jij nog wat voor Telstar? Ja, ja wat ik, daar is het begonnen. Uh, ja. Nou, ik zit in een uh, maatschappelijke stichting. Althans, er is een maatschappelijke stichting uh, Telstar thuis in de wijk. Is er uh, opgericht op uh, 2 december uh, 2011. En uh, daar zit onder andere zit daar de Street League in. En de Street League, dat is een uh, voetbaltoernooi... voor jongens en meisjes van 12 tot 16. Mm. En uh, ja, daar spelen we voorrondes in de wijken en de finale in het stadion. En naast het voetballen uh, zijn er ook punten te verdienen... Uh, met het leveren van een wijkbijdrage. Kijk. En die wijkbijdrage, ja, die kan bijvoorbeeld bestaan uit... Uh, uh, een oude vandaag huis uh, ingaan... en uh, een stuk of zes van de, van de ja. mensen meenemen om een ijsje te kopen. En dan krijgen ze dan... Uh uh, ja, met zo'n wijkjongeren uh, ja. extra punten voor. Dus ze kunnen en de punten verdienen met, met de Street League. Met, met de competitie die er gaat komen volgende maand. Dat zijn nobele maand. doelen. Hè? Ja. ja, dat, zijn, uh, ja, dat ja. zijn zeer nobele doelen. En zijn dat maar... gaat fantastisch, moet ik zeggen. Wat Henk ook net zei, behalve dat jij dus die begenaderde spits was... die in de lucht kon blijven hangen voor zijn uh, gevoel. Dat is ja. de herinnering die Henk dan meegenomen heeft aan jou. Ja. Ben jij ook schilder? Hè? Je hebt een eigen schildersbedrijf. Ja, ik heb ja. Uh, sinds 1993... Uh, ben geschreven in de Kamer van Koop. Als, als huisschilder. Als ja. huisschilder. En dat was ik namelijk vroeger toen ik actief... Uh, mijn contract tekende Wat als Dat was nog voetballer. Ja. ja, toen ja, verdiende tuurlijk. je 1500 uh, gulden per jaar. Ja, ja maar dat schilderen heeft, ook, heeft blijkbaar altijd je hart gehouden. Nou, Zomer- en vind, winterschilderen. Ja, ik vind ja. Uh, schilderen vind ik gewoon uh, heel rustgevend. Ik, uh, ik heb eerst mensen in dienst gehad, een stuk of vier... Maar ja, dat stond een beetje tegen. Op een gegeven moment. Toen ben ik ZZP'er geworden. En nu zijn we met een aantal ZZP'ers ja. bezig met wat grote klussen. Ja, dus, dus je staat zelfs. Oh, ik mag het zeggen, met permissie 64. Hè? Uh, ja. uh, nog steeds. Uh... Ik vind het heerlijk over het. Echt waar? Ja, echt waar. Wat leuk. Ja, je zegt de geest is de helder door. Stralend. Uh, ja, het geeft rust, zeg je. Je kan over andere dingen nadenken. Ja, je kan de hele dag wel lekker nadenken. Ja, zeker. Zeg, nu is het zondag, je hebt al gezegd met de Kleinzoons. PSV Ajax straks uh, later vanmiddag uh, bekijken. Ja. Maar dus nooit een scout echt uh, willen zijn of geworden. Voor andere Nee, ik wilde niet door in de voetballerij. Want nee, dat, he? heb ik genoeg, uh, dat heb ik genoeg gedaan in mijn leven. En ik wil ook uh, met mijn vrouw genieten van andere dingen. En, uh, ik word nu uh, in juli ook 65. Dus uh, ik vind het wel welletjes dan. En dan wil ik nog wel tot mijn 67ste doorwerken. Maar af en toe zeg maar een maandje of drie, vier schilderen. Ja. En dan de rest lekker genieten. Ja, zeg, want met ja of nee, heeft het voetbal jou rijk gemaakt financieel? Nee. Nee, he? Zoveel goals. <laughs> Maakt niet uit, ik nee. ben gelukkig. Goed zo, mooi om mee af te sluiten. Dankjewel dat je hier was, Ruud Geels. En straks uh, de sport op uh, deze zender, langs de lijn natuurlijk. En bel ik kan altijd 677-6001 voor ons antwoordapparaat. Een prettige middag. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Jan Kramer is van de Nederlandse stichting Geluidsvinden. Een organisatie die bezig is met dat label. Meneer Kramer, wanneer scoort mijn huis het slechtste label? Uh, ja, ik werd even onderbroken, sorry. Uh, uh, ja. U werd echt uh, onderbroken? Uh, ben, ben ik ben <laughs> ja, blij de uitzending, we slaan het, het, het op. Het is een vorm van geluid, in de geloof ik. De perstribune is een programma van Max. Dames en heren.